Welkom bij Eindtijd en Profetie. Een hele nieuwe aflevering. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Dank u. De gemeente is nog niet klaar. Daar eindigden we vorige keer zo'n beetje voor de komst van de heer Jezus. Klopt dat? Nou, ja, een beetje, Israël, vrij, een is beetje Israel, vrije weergave ja, van wat ik gezegd heb. Is Israël klaar? Het, het, het gaat over waarom het nou zo'n 2000 jaar al ja. duurt voordat de heer Jezus teruggekomen ja. is. Terwijl alle evangelische schrijvers en brievenschrijvers uit de Bijbel het in hun tijd verwachten. Een ja, korte, klopt. korte tijd, zegt ja. de een. Ja. De ander zegt kinderkunst, het is de laatste uren. Ja. En, en Paulus die uh, zegt dat uh, wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heer. Ze verwachten allemaal de wederkomst. Ja. En nou het is het geheimenis, want het is natuurlijk diep tragisch dat er nog niet plaatsgevonden is. Ja, als wij nu uitzenden, dan is het oktober, we nemen het in september op. Dus uh, we zitten een hele spannende maand uh, die voor ons ligt. Maar bij de uitzending is dat allemaal al gebeurd. Er zijn mensen die uh, denken dat de opname nog in september plaatsvindt. Die... Daar heb ik het nou niet over, want dat is een mij te controversieel onderwerp. <laughs> ja, dat weet ik. Maar ik bedoel te zeggen, ja, ja, dat... als wij nu nog uitzenden en de mensen kunnen dit nog zien, dan is de opname dus niet gebeurd. Ja, dat... dat, dat, dat uh... <laughs> oh ja, dat is ook zo. Hebben die ook weer ongelijk gehad, zoals zoveel. velen. Ja, maar goed. Dus, dus zeg maar, die beleving van die, van die apostelen en de discipelen... die is eigenlijk hetzelfde zoals nu een hele groepen mensen... denken dat de wederkomst van de Heer Jezus... morgen, deze maand, gaat gebeuren. Ach, ik... Kijk. Nou, als nou je er toch over begint... Je, je, je haalt me de woorden uit de mond. Ik vind het, trekt ze eruit bijna. Kijk. Er zijn natuurlijk drie of vier... theorieën over die opname. Dat, dat er zoiets is als een ontmoeten van de Heer Jezus in de lucht. Waarin wij veranderd worden. Waarin ons sterfelijke lichaam onsterfelijkheid krijgt. Waarin het tijdelijk voor het eeuwige verwisseld wordt in de lucht. Maar wanneer... Daar is altijd hooglopende ruzie over. Ja, precies. Ja, de eerste is dat het nu kan gebeuren... vlak voordat de antichrist komt. De tweede theorie is dat het halverwege de mm -hmm. tijd van de antichrist komt. Dat is volgens de Bijbel zeven jaar, dus halverwege. Drieënhalf jaar dus, na drie ja, en half jaar. Als de antichrist in de tempel in Jeruzalem gaat zitten... Mm -hmm. en laat zien dat hij God is... dan is God zo boos dat hij eerst de gemeente weghaalt. zeggen. Een derde theorie is... ...van veel Messiaanse Joden, die zeggen, kom nou, dat vinden we niet eerlijk. Want wij zitten dan hier in, in Israël en wij maken die ellende allemaal nog mee van, van de grote verdrukking en dergelijke. En jullie gaan lekker in de hemelfeest vieren. Dat, nee hoor. Maar zouden die Messiaanse Joden niet met het volk van God meegaan? Ik, ik, ik denk dat ze bij Israël blijven horen. Ja? Zijn, ja, dat is ook een interpretatie. De meesten zullen wel zo loyaal zijn, denk ik ook, ja. voor hun volk. <laughs> maar dat bepalen zij toch niet? Dat bepaalt de Heer toch, wie er mee gaat? Het is niet altijd, het, het is te makkelijk om te zeggen dat bepaalt de Heer. Want het is toch altijd, wij hebben daar, de Heer die heeft ons mensen mm -hmm. ook een zekere macht, gebedsmacht, ja. en een zekere zeggenschap gegeven over de dingen. Ja. Want daar heeft hij Adam en Eva voor geschraven. Maar was het niet zo dat zeg maar, bij de uittocht van het volk Israël... dat de engelen uh, rondgingen en iedereen die uh, bloed aan de deurposten had zitten... die, uh, die uh, werden niet door de verderfengel aangeraakt. En dus die gingen mee. Dus die ging hem mee. Oh, de uitocht. De uitocht. Uh, dus, uh, dus iedereen die het bloed van Jezus aan, de voor, aan zijn voorhoofd heeft... Maar ze hadden wel een, een aardig spannende tijd nog meegemaakt in Egypte. Nee, zeker. Ja. Dus dat, dat zegt allemaal niks. Nee. Weet je? Uh, de, de, de, zij zeggen, die Messiaanse joden... Ja. Die zeggen, er staat geschreven, wij zullen hem tegemoet gaan. Ja. Dus als je uh, hier bij het kasteel Baak aankomt en ik ga je tegemoet dan ontmoeten we elkaar. Fijn je weer te zien. Ja. En we gaan samen naar kasteel Baak. De heer Jezus is onderweg naar de aarde. En we gaan hem tegemoet. We zullen in de lucht veranderd worden. En we gaan weer naar de aarde. Omdat volgens openbaring 20... Er, zullen wij met hem mee regeren. Mm. Ja, dus. dus dat is hun theorie. Ja. Een vierde theorie is... dat het pas gebeurt vlak voor de grote verdrukking. Ja. Dat is ongeveer halverwege... ...die, die, die, die, die, die de, de, de drieënhalf jaar. Ja. Dat is misschien een jaar voor de wetenkomst Dat de ergste dingen gaan, zullen, zullen dan gebeuren. Ja. Mijn visie, is persoonlijk hoor... ...is dat het nog niet geopenbaard is. Wanneer? Nee. Het feit is wel geopenbaard. Dat zegt Paulus. Dat is daar heel duidelijk over. Maar het tijdstip heeft de heer om... ...duidelijke redenen nog niet openbaar gemaakt. Nee, dus wij kunnen interpreteren wat we willen? We kunnen interpreteren wat we willen. Maar we weten het niet. We, we weten het niet. Het zal pas openbaard worden, vlak voordat ik kom. Waarom? Ja, er zijn zoveel mensen als je gelooft dat het vlak voor die, die erge dingen gebeurt. Nee. Nou ja, ja, we zien allemaal wel wat nou ja, we, een... we zitten natuurlijk ook in ergere dingen op dit moment... Toch? dat gebeurt heel veel. De, ja, de weeën heel... nemen zich toe. Ja, maar wat er in, in Syrië gebeurt is verschrikkelijk. Ja. Een waarschuwing voor ons. Mm -hmm. Want straks wordt Nederland ook nog eens een keer Syrië. Nou, ik, ik zeg het met angst in mijn hart, hoor. Ja. En ik, ik zeg nou niet om, omdat je profeetje wil spelen. Het, het, we hebben het net zo bond gemaakt. Ja, wat Israël betreft, wat abortus betreft, wat allerlei andere zonden betreft. Er was dus iemand die zei, ik meen dat Billy Graham het jaren geleden gezegd heeft, of een vriend van mij uit Afrika kwam er mee aan. Die heet, als God niet straft Nederland zoals die het en Gomorrah gestraft heeft, dan kunnen, kan hij ons niet tijdens laat ik zeggen, het eindoordeel onder ogen komen. Want hmm. we zijn net zo erg als Sodom en ja, precies. En dat is erg hoor, dat, dat, dat, dat benauwt mij. Ja. Maar nou goed, we hadden het... Uh... We hadden het over de gemeente, of die klaar is om... Uh... Ja, naar nou, de gemeente. Kijk, de heer Jezus, die zegt, ik heb het hier voor me, ik heb het van tevoren even opgezocht. In zijn reden over het laatste dingen, zegt hij, uh, Matthäus 24, vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk, heb je het weer. Ja. En dit evangelie van het koninkrijk zal aan de hele wereld gepredikt worden tot de getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde aangebroken zijn. Dus eerst... Moet dat is, dat is zo'n teken waar we de, op moeten letten. Eerst moeten alle volken het evangelie gehoord ja. hebben. En hoe, hoe ver staan we? Nou, eerst even nog een tekst, om okay. het even wat sterker maken. Ja. Dat is Marcus 11. Uh, uh, Marcus... Nee, Marcus 13 is het, als ik me goed herinner. Ja, het is Marcus 13. Mm. En dat... Uh, eens even kijken. Reden over de laatste dingen. Marcus 13, vers 10. En dit evangelie... Hij zult mijn getuige zijn. Maar eerst moet het evangelie gepredikt worden. En eerst zal het evangelie gepredikt moeten worden. Ja. En dat lezen we ook duidelijk in openbaring. Heb ik er ook nog voor je op gezocht. In openbaring 5... Dan lezen we in vers 9 een lofprijs voor de Heer Jezus. U bent waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt hen voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, elke taal, elk volk en elke natie. Ja. Elke taal. Daarom is het werk van bijvoorbeeld de Bijbel is zo belangrijk. Mm -hmm. Elke taal. En wat wie staan er voor de troon? Die grote menigte in 7, hoofdstuk 7, vers 9. Een grote schare die niemand tellen kan uit alle volken, alle stammen, alle naties en alle talen. Dus eigenlijk, dit is nog niet klaar. Dus je zou kunnen zeggen, ja, daarmee komt uit dat God zegt van, ja, iedereen kan het weten. Ja, ook dat. Maar daar speelt natuurlijk nog meer. Ze moeten allemaal op een of andere manier weten dat hij de, dat hij de gekruisigd is ja. en de opgestaan uit de dood. Ja. Dat houdt ook verband met het teken van de Zoon des Mensen. Mm -hmm. Hebben we over de jaren geleden, uh, een jaar geleden hebben we het eens een keer over gehad. Wat is dat teken? Dat zijn de wonden in zijn pols, in zijn handen en in zijn voeten. Ja. Dat is het teken. Ja. En hoe zal Israël tot geloof in de Heer Jezus komen... Hoe zullen ze hem herkennen? Door zijn handen. Precies, als zij hem zien... Nee, er staat als zij mij zien, staat er in Zachariah 12. Als zij, vers 10, als zij mij zien die zij er stoken hebben. En dat, dat is een van het allerontroerendste momenten van, van uh, Israël, in de geschiedenis van Israël. Ja. Want ze kennen natuurlijk ook Isaiah 53 uit hun hoofd. Mm -hmm. Maar die vergeten ze altijd gaan. Op onze overtredingen werd hij doorboord. Ja, maar dat, dat, dat is wel een heel... Con... Zeg ik Dat is controversieel. Uh... Die uitleg? Controversieel. Uh, Hoezo? Omdat <coughs> ik heb begrepen dat juist Jezaja 53 altijd heel erg uh, overgeslagen wordt in Israël. Bij het lezen. So wat? maar ze weten het wel. Ja, maar ze zeggen, uh, althans, dat is een uitleg, dat um, Jezaja 53 gaat over het volk Israël, niet, niet over de Heer Jezus. Het gaat ook over het volk Israël, natuurlijk. Want uh, de, de profetie heeft vele lijn uitleggen natuurlijk, ja. dat, duidelijk. dat zal ik nooit ontkennen. Ook over het lijden van het volk, daar gaat het hm. allemaal over. Maar dan zullen ze ineens, dat, dat, ze zien dat wonderbare teken, er staat ook in de Bijbel... Elk oog zal hem zien, staat er mm. in de openbaring. Ja. Ook elk oog. Wat staat erachter? Ook zij die hem doorstoken hebben. Mm. Ook die Romeinse soldaten die die spijkers door de handen van en, en door de polsen en door de voeten van de heer Jezus joeg. Ja. En die allang dood is. Ja. Ook de doden zullen ja. hem zien. Dat is misschien nog wel even goed om te benadrukken. Hè? Want wij zeggen altijd dat de joden hebben Jezus vermoord. Dat wordt door Europa, door de westerse wereld vaak gezegd. Maar het waren wel Romeinen. Ja, Petrus zegt het heel duidelijk, die gij overgeleverd hebt. Ja. Dat heeft het zijn ja. dat ze erin gedaan. Ze ja. hebben hem ter dood veroordeeld en aan Pilatus overgeleverd. Mm -hmm. Ja, dat is duidelijk. Ja. Maar dit, dit is zo belangrijk. Dat moment dat het teken van de Zoon des Mensen aan de hemel verschijnt. Mm. Dat, en, en, en, ja, en dat, dat, dat zal wat zijn. Ze, ze zullen het weten, want er zijn... Messiaanse joden genoeg die dat verteld hebben. Mm -hmm. En die Jezaja 53 uitgelegd ja. hebben. Ja. En ik vind dat zo ontroerend. Zo'n zo klein orthodox Joods manneke. En die zal dat ook zien daar aan, aan de hemel. En, en, en die wonde aan zijn handen en zijn voeten. En zal opkijken. Abba, zal hij zeggen. Abba, "Ha ah, Messia. Nee. De Messias, zal hij zeggen. Snap je? Ja. En ik denk... Dat er een flits van herkenning door die, door die Joodse mensen zullen gaan. Want er staat geschreven. Zij zullen rouwen. Mm. En niet dat ze berouw hebben. Maar het is een, een, een, een golf van ontroering gaat door hen. Mm. Het, het was toch de Yeshua van Nazareth. Ik, en velen zullen zeggen, ik had het altijd wel gedacht. Daar ben ik van overtuigd. Dat er nu al heel veel mensen en, zijn. En ik denk, ik denk ook. En dan gaan we een stapje verder van veel mensen die overleden zijn... dat die dan ook niet een nieuwe kans krijgen. Ik, ik heb het niet over een tweede kans. Maar ik heb wel over het moment... dat een mens sterft. Dan kunnen die laatste minuut... die kan door God vaak uitgerekt worden... tot uren, tot dagen. Hmm. Niet dat hij nog dagen ligt te sterven... maar dat, dat die tijd uitgerekt wordt. Dat zijn hele leven langs hem heen gaat. Ja. En op dat moment... De, de Heer, van je leven. Kan de Heer ook zich zo aan de mensen openbaren. Ja. En dan zullen misschien verharde zondaren. Kunnen nog net op het laatste nippertje zeggen. Het was toch te gekruisigd. Vergeef mij Heer. Heer. Geef dat het echt zo gebeurt Heer. Ja. Dat is, snap je. Dit is zo'n ontzettend belangrijk moment. Wat in, in Zacharia 12 vers 10 geschreven staat. Zij zullen mij zien. Mij zien staat er duidelijk. Ik heb het in de Hebreeuwse Bijbel nagegaan, ja. en zover ik een beetje Hebreeuws ken, klopt dat ook precies. Elke oogst zal hem zien, als hij komt, zingen wij het, toch? Ja. Ja, voor verlangen zien wij uit, ja. ja. Amen. Maar ja, nu die gemeente nog. Ja. Dus de gemeente moet er eerst voor zorgen dat alle volken weten wie die gekruisigd is. En wat voor die gekruisigd is. Of ze me aangenomen ja. hebben of niet. alle, elke tong en elke... Een volk, elke natie, moet, moet dat weten. Dat is nu nog niet zo? Nee. Vraag maar aan, aan, aan de, de bijbelvertalers. En elke taal heeft ook nog niet, zijn er zijn heel wat uh, talen die je nog niet gehoord hebt. Ja. Dus het... Wel gaat dat ja. natuurlijk vreselijk hard. Dus ligt het voor de hand, als wij straks deze uitzending in oktober uh, gaan doen, uh, dat die gewoon uitgezonden kan worden. Ja, of wij dat nog zien, dat hebben we niet in ons eigen gehaald, natuurlijk. Nee, nee, nee, sorry, Omdat heer Maar het ligt klaar bij jou. Sorry, heer wel, en wij leven, maar de opname, ja, ja, precies. De opname, het ligt niet voor de hand dat de opname dan al geweest is. Nee, ik geloof het niet. Nee. Nou, ik geloof het niet. Nee, gelet op dit soort punten, dat nog niet iedereen het evangelie heeft gehoord, dat ja, ja. die alle talen zijn bereikt. Ik hoop, ik, ik, ik, nou ja, goed. Maar uh, nu gaat dat evangelie in deze tijd razendsnel. ja. In China komen er iedere week komen er een paar duizend gemeentes bij. Ja. Gaat razendsnel gaat het. Maar ja, ook daar is de vervolging gaande. Hè? Want ik las van de week uh, ergens dat uh, gemeentes worden vervolgd omdat er een kruis ergens staat. Oh, die kruisen op, uh, ja. op, op, op de kerken die ze dus, weghouden. Ja, ja, ja. Dat, dat hoort er ook bij. Dat is erg genoeg. Ja. Maar uh, dat, dat gaat dus op een gegeven moment gebeuren. Ja. En... De Heere God die zorgt er zo voor dat ieder mens geconfronteerd wordt. Want niemand komt tot de vader dan door mij. Ja. En daarom is ook aan doden het evangelie verkondigd. Zoals... Yes. Ik meen dat Peter is het is die dat zegt. Ja. Die? En, en wat evangelie... moet er nog meer gebeuren met de gemeente? Vervolgingen, ja. Krijgen wij hier ook. Dat is de... Koste wat kost wil de, de, de antichrist wil Israël vernietigen. Hij wil ook de Bijbel getrouwen ja. vernietigen. Ja. Want dat woord van God, moet, alles moet, moet, moet weg. De beleidenis van Jezus, dat zal streng verboden worden om te proclameren dat Jezus Heer is. Zou het zo erg worden in Nederland? Ik denk het wel, ja. We zijn toch geen fluit beter dan, dan, dan, dan Syrië mm -hmm. en Irak en, en al die islamitische landen. Is een puur ja, dan moet er nogal wat gebeuren, zou je zeggen. Want bedoel, eh, vandaag hebben we nog steeds godsdienstvrijheid in, in Nederland. Eh, het vrije woord, daar staan wij zo voor als, als natie, eh, eh, Zelfs Wilders, die claimt dat je heel veel mag zeggen. Eh, dus dan moet er nog wel wat eh, in korte tijd gebeuren. Wil... Dat gaat, maar dat gaat ook razendsnel. Ja. Uh, krijgen we hier dan een kalifaat of zo? Of, uh, waardoor, waardoor ik niet. het? Uh... Ik, ik kan hier alleen maar speculeren. Ja. Ik denk dat uh, de Europese Unie zich heigend wendt tot de Arabische Liga. Of tot de Conference of uh, uh, Islamitic Nations. Dat is een, een, een, een samenwerkingsverband van meer dan 50 islamitische landen van de wereld. Of naar Turkije. En dat die samen... Met elkaar het Rijk van de antichrist vormen. Ja, maar dus dan moet er dus een soort andere religieuze wind gaan waaien in Nederland. Wil dat mogelijk zijn? Maar... Ja, ja dat, maar dat waait er al. Nou ja, de regering zegt geloof hoort achter de voordeur. Uh, ja. Maar daar mogen we dat nog steeds beleven dus. Ja, nou ja, dat uh, is voor christenen uh, djemisch, zeggen de islamieten. Dat ja. uh, zijn minderwaardige lieden. Ja. Uh, is dat mogelijk? Ja. Je, je kunt je vrijheid kopen onder een islamitisch bewind. Ja. Maar er komt een soort mengsel daarvan. Ja, en het is verboden om iets lelijks te zeggen over, over het islam. Hm. Of ja, over... dat, dat weten we. Nou, nou, en en dat, dat gaat al hard, het gaat harder dan je ja. denkt. Ja. Je mag meer zeggen over Jezus ja. dan over het islam. Ja, oh ja. Dat is de gemeente. Is Israël klaar voor de komst van Jezus? Ook nog niet. Nog een punt... Er moeten er 144.000 messiaanse Joden moeten er komen. Ja, openbaring ja, dat, zegt hij. Dat waren toch de getuigen? Kom nou. Kom nou, die, dat, dat vind ik een flauwe grap. Nee, maar die claimen dat toch? Ja, die claimen dat. Maar ja, goed, er zullen er wel meer zijn die dat claimen. Er komen valse profeten bij de vleet. 144.000 Joden, die zijn wel heel speciaal ook. Ja, dat zijn uh, uh, hele heilige mensen zijn. Dat 12.000 uit elke stam. Dus ook die stammen, die moeten nog geïdentificeerd worden. Mm -hmm. Je moet duidelijk kunnen zeggen, ik hoor bij de stam van Gad en of van Azen. Ja. Kijk, Manasseh is bekend, en Juda is bekend, en de Levite is bekend, en Dan is bekend. Nou, en daar uh, houdt het al zo'n beetje mee op, denk ik. Ja. En ze zijn dus nu bezig om bepaalde stammen uit, uh, uit, uit het, uh, het noord ja, Manasse is dat, ja. ja. En, die komt, en het leuke is van Manasse, dat is ook wel interessant. Die gaan wonen in de Golan. Ja. En dat is hun oude stamgebied. Ja. Het is allemaal zo bijbels wat er gebeurt. Het is Mooi. zo bijbels. Ja, prachtig. Zijn, zijn machtige daden. Ja. Kijk, het evangelie is wel in het algemeen bijna klaar. Het evangelie is begonnen in Jeruzalem. Dat is de lamp, de kandelaar. Die ja. van Efeze uit de openbaring. Ja. De kandelaar. En die is dus weggegaan uit Jeruzalem. En die is toen in Noord-Afrika terechtgekomen. Ja. Het heel heel Noord-Afrika was christelijk vroeger. En toen ze nogal ruzie begonnen te maken. en anti-Israël begonnen te worden, anti-Joods. is die Kandela weggenomen. En toen zijn ze. binnen een paar jaar door de islam. in 638, 639 of zo. zijn ze onder de voet gelopen door de islam. Toen is de Kandela naar het noorden en naar het noordoosten getrokken. De Bulgaars-orthodoxe, de Russische-orthodoxe, Grieks-orthodoxe kerk ja. en de rooms Katholieke kerk. Nou, dat is dat mooi. En dat is een klein beetje verstart. Ze hebben zich het evangelie verhuld in prachtige gewaden. En dan ging het evangelie naar het noorden, de reformatie. Toen, de reformatie die is verzuimd om, om Israël mee te nemen. Toen is het evangelie naar Engel, Engeland. En naar uh, Amerika vertrokken. He, de grote opwekkingen. Verschitterende opwekkingen. Daar is uh, de zendingsbeweging begonnen weer. Want die is toen met Paulus opgehaald. Paulus was <tie> bijna klaar met de hele wereld. Ja. Maar dat is, is weggeëpt. Maar toen is, die, is er een krachtige opwekking van het evangelie weer gekomen. Nou, wat is er nu aan de hand? Nu is het ook in het westen aan het uitdoven. Ja. Maar er is een nieuwe zending in beweging gekomen, dat zijn de plaatselijke evangelisten. Dat noemt men dan de blote voet evangelisten. Ja. Maar wij als, uh, uh, ik heb toen met de Billy Graham organisatie meegewerkt en ik uh, uh, ging hun projecten behandelen en bekijken. Ja. Ik sprak nog één klein verhaaltje. Ik sprak toen één zo'n evangelist, sprak geen Engels, sprak alleen zijn stammentaal. Dus met een tolk sprak ik hem. En ik zei: Hoe doen jullie het dan met, als je zo'n onbekend dorp werkt? Uh, gaat de evangelie gaan brengen. Och, dat is heel simpel. We gaan zo'n dorp binnen. En we komen dan bij een huis. En vragen, zijn hier zieken? Ja, ja, ja, ja, ja. Mijn, mijn grootmoeder is, en mijn moeder is nogal ernstig ziek. Oh, mag ik voor ze bidden? Nou, dat vinden die heidenen prima. Als er dan gebeden wordt. Ja. En als er dan genezen wordt. <kijf> en we bidden dan voor de zieken. Zeg, wat gebeurt er dan? Die man die keek me bijna boos aan. Oh, ja. Ja. Hoe kun je daar ooit aan twijfelen? Die de heer die geneest. Hij is toch dezelfde, zei hij. En, en dat gebeurt ook. Ja. En zo gaat via de uh, televisie, uh, via de, uh, de radio, Transworld Radio en zo, gaat het evangelie met enorm veel snelheid over de hele wereld. Ja. En het is aan God te besluiten om te zeggen, ja, nu hebben ze het allemaal gehoord. De Heer, die weet het allemaal, zijn ogen gaan doorlopen de hele aarde en ziet alle mensen en doorgrond alle mensen. Mm. Echt, wat een God hebben wij, hè? Ja. Dat, 7, 8 miljard mensen en allemaal jou en mij en, ja, en de camera mensen. Dat is onbegrijpelijk. Allemaal, onbegrijpelijk. Ja. En God, die heeft ze lief. En God, die geeft ze kans na kans. Maar de evangelie, dat moet gebeuren. Die 144.000 moeten klaar zijn. Israël, die moet uh, toch wat... Uh, wat zeggen, De seculiere joden moeten zich toch wat meer aantrekken gaan trekken van de Torah. Ze hoeven voor mij niet allemaal ja. orthodox te worden. Ja, nou, we hebben gezien dat de Messiaanse Beweging natuurlijk ook enorm groeit in Israël. Dus er zijn steeds meer evangelische christenen onder de Joodse bevolking. Dat was mooi. Het gaat hard, ja, dat ja. heb ik ook begrepen. Ja. En, en, en, en zo gaat het zendingswerk hard. En op een gegeven moment zegt de Heer, nu zijn jullie klaar met je taart. Maar er zijn nog drie andere uh, zaken die het tegenhouden. Kijk. Nu, wil de kerk in Nederland nog iets betekenen? En, en dat zeg ik hoor. Ja. En ik geloof dat het mm -hmm. een woord van de Heer is. Mm -hmm. Dan moeten ze drie dingen doen. Nou, de, de drie Ten dingen, eerste: daar sluiten we mee bidden op. voor Israël. Iedere zondagse dienst en iedere bidstond. Het moet niet zijn op een bidstond dat de leider zegt: wil er nog iemand voor Israël bidden? Nee, dat moet vastprogramma zijn: ja. steun aan Israël. Want daar is God mee bezig. En mm -hmm. dat wil God. God handelt op de gebeden van mensen. Mm -hmm. Nee, ja, daar zijn we zijn medewerkers voor. Het tweede is steun, krachtig steun voor de vervolgde christenen. Ja. Ja, als mensen die zelf een lichaam hebben. En als wij dat doen, dan kan God ons nog gebruiken om die mensen te steunen. En die mensen, achter die mensen te staan. Ja. En pionier evangelisatie te steunen. Dat de mensen weten dat er maar één naam is waardoor we behouden worden. En dat de mensen weten dat, dat, dat, op, dat de Heer gezegd heeft: ieder die de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. Als God, en dat niet zo straf, niet nee, dat wel eens tegen de kinderen, zoals die laatste laatste van morgen straf heeft, ongeveer zes maanden, tijdens het eind van Je, je komen, hebt veel lessen van me gehad. Net zo erg als jullie, pas Vrij veel geleerd. En je gaat een goed examen doen en een goed leven tegemoet. En je gaat uh, wat feest vieren en je gaat, weet ik veel wat, zeg maar, denk om één keer zul je ook moeten roepen. Ieder mens. Ieder mens die zal moeten roepen. En wat roep je naar de naam des Heren? Net als Petrus die aan het verdrinken was in de zee. Heere, help mij. En als je naar de Heer roept, dan zul je behouden worden. En als we roepen, dan zal hij antwoorden. Dan zal hij antwoorden en zal je redden. Dankjewel voor deze aflevering. Ja, als u roept naar de Jezus, dan zal hij antwoorden. En dan zult u behouden zijn. We gaan natuurlijk verder met deze serie over de geheimenissen.